ITACA is een beeldende kunstentoonstelling georganiseerd door de Cultuur, de Leuvense Studentenraad. Elk jaar opnieuw geven wij 15 jonge beginnende kunstenaars de kans om hun werk te tonen aan een groot publiek. En op die manier willen wij eigenlijk de studenten en de Leuvenaars in contact brengen met hedendaagse kunst. en willen we een beetje drempelverlagend werken om hen vaak een eerste keer eens in contact te laten komen met wat jonge kunstenaars op dit moment mee bezig zijn. De zoektocht naar het gebouw is dit jaar echt een hele klus. We zijn daar in oktober aan begonnen. We zijn eerst beginnen rond te kijken, van oké, okay, wat staat er hier leeg in Leuven, wat zien we allemaal? Dan ja, uitzoeken wie is de eigenaar van het gebouw dat we misschien zien staan, dat leeg is En rondbellen, rondmelen, vaak doorver, doorverwezen worden van, ja, ik weet daar ook niks van, ja, bij die persoon zijn. Het echt een, een lange, lange zoektocht. En uiteindelijk zijn we dan bij de KU Leuven terechtgekomen. En uh, zij waren heel bereid om ons te helpen. En zij hebben gezegd van, ja, kijk, we hebben hier nog een gebouw staan. Als jullie geïnteresseerd zijn, dan zijn we eens komen kijken. En uh, het leek heel interessant, dus hebben we voor dit gekozen. Het grootste nadeel dat we hebben ondervonden aan dit gebouw is toen we hier kwamen kijken um, was alles in orde qua watervoorziening. Maar dan met de strenge winter um, zijn de waterleidingen gesprongen en hadden we eventjes van ah hier is geen water. Maar we hebben dan met behulp van de KU Leuven en de watermaatschappij een nieuwe teller kunnen laten installeren en dat is dan weer opgelost. Maar dat is natuurlijk het risico als je het gebouw niet goed kent of niet goed weet van wat er nog gaat komen. Maar verder um, zijn we eigenlijk heel tevreden. Ik vind het een heel mooi gebouw. We hebben een goede ligging. We hebben niet echt, echt de nadelen ondervonden. Ik vind persoonlijk het leuke aan dit gebouw is dat er zo nog een aantal oude laboratoria zijn waar dat je echt nog ja, de, de geschiedenis van het gebouw voelt. Daarnaast heb je gewoon lege klaslokalen dat je overal vindt. Dat is niet zo uniek, maar vooral die laboratoria spreken mij heel veel aan. En dat is ook fijn om de kunstenaars hun kunstwerk daarin te zien exposeren. Het thema dit jaar is um, artlandis. Wij zijn daarop gekomen omdat het dit jaar doorgaat in het gebouw van geografie. Um, en daardoor zijn we gekomen met het idee van uh, land. Um, samen met het feit dat het een kunstententoonstelling is, hebben we daarom Artlandisch gemaakt van de naam, met ook een verwijzing naar um, de verloren beschaving van Atlantis zelf. En dat heeft de meeste van onze kunstenaars dan ook geïnspireerd om hun kunstwerk hier uh, tentoonstelling te stellen. Het is uiteindelijk de locatie die het thema bepaalt, die bepaalt ook de kunstwerken zelf. Alle kunstenaars hebben de, de, de locatie kunnen komen bezichtigen, hebben de geschiedenis van het gebouw meegekregen en hebben zich daarop gebaseerd dan ook om een kunstwerk te ontwerpen. Bij de selectie zijn we eigenlijk op zoek gegaan naar een divers aanbod, niet dat we geen 15 fotografen hebben. En ik denk dat we daar wel toe gekomen zijn. We hebben een één performance, we hebben een fotograaf, we hebben een aantal installaties, we hebben een iemand die tekent, we hebben iemand die schildert. Ik denk wel dat we kunnen spreken van een divers aanbod. Wij sturen een brief naar scholen, kunstinstellingen en dergelijke om een oproep te doen aan kunst zij verklaren zich dan bereid of, of willen een, een voorstel indienen. En zij mogen dan bijvoorbeeld de locatie komen bezichtigen. En dan hebben zij enige, enige periode de tijd om een eigen voorstel uit te werken. En dat sturen zij dan binnen. De 42 inzendingen die wij gekregen hebben, zijn dan op gesprek gekomen. Eh, waar dat zij hun voorstel konden voorleggen en eh, meer vragen beantwoorden van ons. Eh, en daarop hebben wij dan een selectie gemaakt. De selectie is gebaseerd op verschillende zaken. Eh, zoals al eerder gezegd, onder andere om een zo divers mogelijk gamma aan soorten van beeldende kunsten te, te krijgen. Maar we zien bijvoorbeeld ook naar het feit van, heeft die kunstenaar al veel kansen gekregen bijvoorbeeld? Want het is echt wel de bedoeling dat het voor beginnende kunstenaars is. Dus kunstenaars die al aan zeer veel tentoonstellingen bijvoorbeeld meegedaan hebben, die gaan sowieso lager op de, op de, op de rangschikking staan. En verder... Is het vooral, um, ja, spreek het project aan, past het binnen het thema, past het binnen de locatie, um, is het praktisch haalbaar, dat zijn de zaken waar dat wij echt naar kijken. Waarom hebben wij het recht om die keuze te maken? Het is wel zo dat we ons voor de selectie, zijn we eerst met alle voorstellen die we gekregen langsgegaan bij de mensen van het Lieve centrum. Dat zijn professoren en assistenten van de KU Leuven, die ja, qua achtergrond van studies en beroepsmatig echt wel bezig zijn met kunst. En we hebben aan hun gevraagd van kijk, wat vinden jullie? Wat is jullie visie? Wat vinden jullie kwaliteits wat vinden jullie minder kwaliteitsvol? En zij hebben ons daar een heel ja, dankbaar advies in gegeven. Wij mochten dat advies ook wel volledig naast ons neerleggen. Dat was niet bindend. Maar dat heeft ons ook wel echt geholpen van oké, okay, dat vinden zij waardevol. Dat vinden zij minder waardevol. En verder zijn wij gewoon op ons eigen gevoel afgegaan. Ook in, in het gesprek met die kunstenaars. Hoe voelen wij zelf dat dat kunstwerk... Dat, allez, wat, ik, wat voel ik daarbij als ik dat voorstel zie... We hebben ook zelf geprobeerd om onze eigen jury redelijk groot te maken. Het is niet dat we maar met twee daar hebben over geoordeeld. We zaten echt meestal met vijf of zes mensen. En we hebben daarna ook echt lang over gediscussieerd. Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst of iedereen die gewoon geïnteresseerd is, is zeker welkom.